Een hoorspel Drie Recht 1 Averrecht, dat was de tv-comedy over een advocatencollectief. Met onder andere Inge Ippenburg, Johnny John Craikamp Jr. en Gerard Cox. Uh, een bijzondere kruisbestuiving destijds, cross-medialiteit voordat we die term kenden, dat was de radio-editie van Drie Recht 1 Averrecht. Dezelfde verhalen met gebruik van muziek van Henny Vrienden, die zowel in de tv- en de radio-uitvoering zat, maar andere acteurs die het uitvoeren. De acteurs in beide versies zijn anders. We draaiden de afgelopen weken al de eerste vier afleveringen. Nu komen de allerlaatste twee. Dit is het besluit van het hoorspel uit 1987, het collectief. Voor jou, LJ, meneer De Venter van Amsterdam de Liberale Partij in Middelburg. Nou ja. ja, komt u dan maar even langs op kantoor als u dat het beste schikt. Pardon, uh, u bedoelt dat u adviezen geeft over hoe je een mannetje moet maken? Juist, liever gezegd, ik maak zelf mannetjes. <tie> Bossebroek, wij zijn van plan jou in de landelijke politiek te parachuteren. Oh, als je me niet denkt dat ik je ga helpen, je zoekt het maar fijn zelf uit. Ik ga je niet bijstaan in de misdaad. U hoort onder andere de stemmen van Hetty Heiting, Marnix Kappers, Piet Kamerman en Anne Buren. In de comedy Het Collectief, geschreven door Jack Radella en Ton de Vrede. Techniek Peer Gertenbach en Ferry van Nimwegen, muziek Henny Vrinte, regie Jan Kea. Vandaag de vijfde aflevering Bolzenbroek voor president. Advocatencollectief Bloemenbuurt met meester Herman. Met de Liberale Partij, afdeling Amstelveen, dan moet u verkeerd verbonden zijn. Heb je een pen bij u? Dan wacht ik wel even. Mooi Ja, noteert u me even. Hè? Wij zijn een ultra-revolutionaire strijdbare organisatie. die met alle legale middelen, heb je dat? Strijd voor tegen het kapitalisme en al zijn uitwassen, zoals de Liberale Partij. Goedemorgen. Jongen, jongen, wat hoor je daar allemaal zo? Oh, LJ. Ik kreeg zo'n trucje van de Liberalen aan de lijn. Het leek me passend om die maar eens goed op stang te jagen. voor ze weer arme sloepers gaat uitbuiten. Ja, maar ultra-revolutionaire. Geintje, jee, geintje. Ik had toevallig een pamflet van de kraakbeweging bij de hand. En daar stond het in. Advocatencollectief Bloemenbuurt met Herman. Oh, bent u het weer? Ja, ik weet niet of meester Bolsenbroek gestoord kan worden. Ik geloof dat hij net wat molotov cocktails staat in de. Oh, wacht even, daar komt hij aan. Voor jou, LJ, meneer De Venter van Amstelveen van de Liberale Partij Middelburg. Ja, met Laurent Jan Bolsenbroek. Ah, meneer De Venter van Middelburg, zegt u het dus. Ja, ja. Nou, nou. Nou, hoewel, wij Bolsenbroek zijn natuurlijk onze verantwoordelijkheden nooit uit de weg gegaan. Nee, ook bestuurlijk niet. Dat was mijn oud-oom Hendrik, ja, ja. Ach, good breeding verloog het zich nooit, hè? Ja, natuurlijk. Ook als partijlid, ja. Nee, bepaalde kwaliteiten heb ik natuurlijk wel, zeker als u dat ook zo zegt. Ja. Een spoedeisend karakter. Nou ja. Ja, komt u dan maar even langs op kantoor als u dat het beste schikt dan. Dag, meneer De Venter. Tot genoegen, De Venter van Middelburg. Oh. Dag, LJ. Hoi, Lex. Dag, Herman. Hoi. Meneer De Venter van Middelburg. Moeten we soms weer eens opboksen tegen het grootkapitaal? Nee, ja, De Venter komt straks even met een vrouwtje van een of andere bureau voor mij persoonlijk. De partij doet een beroep op mij... Ja, en een bolse broek kan oh, het Nou, Hij maar... wil geen nee zeggen als een ventro belt. Zo legt het in je kringen. Zeg, Herman, zou jij even de ergste vuilnis van de bureaus willen verwijderen voor mijn gasten over. nou, zo'n twintig minuten voor mijn neus staan? Die meneer de venter had jou gelijk helemaal door. Jij hebt een spoedeisend karakter. Lex, je staat in de weg. Kan je niet even boven gaan zitten mediteren? Ja, dat doet hij alleen nog maar in het weekend, zegt Herman. Door de week ontbreekt het hem aan innerlijke rust. Nou, en in de weekends de uiterlijke rust. Hoezo? Je was toch ingetrokken bij ene josje omdat ze zo liever zo rustig was? Of heeft Josje ook weer de zorgplicht over een stel juveniele delinquenten? Josje heeft een spichtige dochter van negen... met ogen zo groot als theeschoteltjes die Punneke heet. En voor noemde punneke zit mij de hele dag vuil aan te kijken. Het krenknip het niet eens met die enge ogen van haar. Sorry dat ik laat ben, jongens. Ah, maar gisteravond was de opening van de rommelpot. Wel leuk. Het is een beetje laat geworden. De rommelpot? Is dat een uh, galerie? Nee, een winkel van het vrouwencollectief. Lesbisch speelgoed. Kinderspeelgoed of meer speelgoed voor warme zon. Ja, helemaal laat maar. Hè. Zo kan het niet wel weer. Nee, laat maar niet. Ik wil dit graag even uitleggen. Oh. De rommelpot verkoopt. Vrouwvriendelijk en A-agress. Ja, het speelgoed God, dat voor is mannen? goed. Hè? Op, over vijf minuten heb ik twee belangrijke gasten... en er is niet eens een stoel vrij om ze op te laten zitten. Hé, hey, voilà. Zit- en staanplaatsen en overvloed. Herman! Nee, laat maar Herman, ik doe zelf wel lopen. Dat zal meneer de venter zijn. En dan moet Herman op de achtergrond blijven. Bedankt voor het compliment, jij. Niks persoonlijks hoor, Herman, maar het is toch een ander soort mensen, hè? Goedemorgen, Bolsenbroek, kerel. Ah, goedemorgen, Deventer. Prettig u weer eens te zien. Kerel, wat zie je de patent uit? Mag ik je even voorstellen? Dit is mevrouw Anja Honing van Lobby. Bureau voor creatieve communicatie en maatschappelijke ontplooiing. Aangenaam, meneer Bolsenbroek. Het genoeg is geheel aan mijn kant. Uh, mag ik u even aan mijn collega's voorstellen? Meester De Zwaan. Vetter van Middelburg. Ja. Anja Honing. En Mister Tigelaar, De venter van Middelburg. Anja Honing. En dat is Herman. De venter van Middelburg, Die gaat Anja nu koffie voor ons zetten. Daar had ik al zo'n donkerruim vermoeden van. Je weet zeker, Bolsenbroek, dat de venter en jij de ervaring van een tillema niet nodig hebben. Herman, koffie. Zeg, Anja Honing. Jullie komen natuurlijk voor Laurens-Jan en ik wil me nergens mee bemoeien, maar... Ja, bedankt is... voor je snelle begrip, Gon. Meneer de Venter. Wat wil je vragen, uh, gewoon zal ik maar zeggen. Zeg jij maar Gron, hoor, want zo heet ik tenslotte niet waar. Dat creatief ontplooien en zo, waar staat dat eigenlijk voor? Oh, dat is een goede, zeer to the point, als je mij vraagt. Ons bureau Lobby is een adviesbureau voor mensen in de politiek en in de maatschappelijke organisaties. Topmensen. Wij doen wat men ook wel aanduidt als mannetjes maken. Uh, pardon, uh, u bedoelt dat u adviezen geeft over hoe je een mannetje Juist maakt? Juist, liever gezegd, ik maak zelf mannetjes. Ja, dat deed mijn moeder ook met paas samen. Maar er hadden ze helemaal geen advies bij nodig. Ik geloof toch niet dat meneer Herman het helemaal begrijpt. Mevrouw Groning maakt van bestaande mannen, mannetjes. Precies wat wij in de vrouwenbeweging ook doen. Zeg, bij welke feministische groep hoor jij, Anja? Gon, alsjeblieft, deze mensen komen voor mij. Ik wil het best even uitleggen, hoor. Nee, Gon, ik ben geen feministe. Ik adviseer alleen mannen en vrouwen die de politiek in willen. Hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. Hoe ze met de media moeten omgaan, oh, enzovoort, ik, enzovoort. Ik heb wel eens een film over gezien. Dat schijnt een heel, heel spannend beroep te zijn, hè? Met morfine en zo is het niet. Lex en Gon, jullie zouden maar een heel groot plezier doen... als jullie nu eens even je mond hielden. Juist dan kan ik misschien de reden van ons bezoek uitleggen. Bolsenbroek, wij zijn van plan jou in de landelijke politiek te parachuteren. En daarom stel ik jou bij deze voor... pak aan allemaal. Lex, heb ik iets gemist? Nee hoor, Herman, alleen dat Anja mannetjesmaakster is... en dat LJ geparachuteerd gaat worden. Gaat LJ springen? Nee, nee, nee, nee, nee, beste Piel, nee, nee. Laurens-Jan Bolsenbroek zal binnen enkele jaren... de landelijke voorman van de liberale partij worden... Daar gaan Anja en ik voor zorgen. Ja, goed, ja. Eerst loodsen we hem de Tweede Kamer in. Dan maken we hem fractievoorzitter. En uiteindelijk treedt hij in de voetsporen van zijn oud-oom Hendrik. Juist. Oom Hendrik, de oud-minister. Ja. Met een beetje geluk word ik zelfs de eerste liberale premier. Wij zullen onze uiterste best doen, Bolsenbroek. Daarvan kun je verzekerd zijn. Te lang hebben de Bolsenbroeks terzijde gestaan. Onze partij, ons land heeft jou nodig. Juist over jou. Ja. Oh, lyriek. Wat klinkt dat toch magnifiek? Oh, Het is toch je reinste lyriek. De retoriek van de polemiek. De symboliek van de landschroniek. Zij is klassiek. Mister. Uniek. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het is niet een ieder gegeven een hoger doel te bereiken. Men drijft vaak een winkel of zit op kantoor. En wordt soms notaris, jurist of pastoor. En vult zo zijn leven met laag bij de Grondse praktijken. Een enkeling voelt door zijn afkomst. De plicht om hoger te streven Hem wenken de rijen der landspolitiek De moties, de noties, de casuïstiek Hij stelt zich in dienst van zijn land Om dat leiding te geven Politiek Ja, de politiek Wat klinkt dat toch magnifiek politiek. Is toch je reinste liriek. De retoriek van de polemiek. De symboliek van de landschroniek. Zij is klassiek. Mystiek. En uniek. Politie, de politiek. BVD, C-D-A, amigo. Ik ben blij dat je ervoor voelt. Mevrouw Honing, heb ik te veel gezegd? De man is kolossaal. Ja. Zo op het eerste gezicht is hij heel geschikt, ja. Maar ik wil toch afwachten hoe hij op het panel reageert. Panel? Ik begrijp je even niet. Formaliteit, Bolsenbroek. Voor jou een formaliteit. Ja, Laurens-Jan, ik ben gewend om kandidaten direct in het diepe te gooien, laat maar zeggen. Ik roep een aantal deskundigen bijeen en die zullen bekijken hoe jij overkomt. Je politieke inzicht, je publicitaire uitstraling, et cetera, et cetera. Na afloop weten we dan of het zin heeft in jou te investeren, want een mannetjes maken is natuurlijk niet goedkoop. Ik wil natuurlijk niet weer over mijn vader en moeder. Herman, uit... hou je mond. Top, Anja. Ik doe het. Wanneer vindt die test plaats? Zullen we zeggen morgenmiddag twee uur bij mij op kantoor? Prachtig. als jullie ons dan nu willen verontschuldigen? De beurs kan vandaag wel eens gekke dingen gaan doen. <laughs> dus ik moet weg. Gaat u mee, mevrouw Honing? Tot morgen, Laurens-Jan. Tot morgen. En uh, de Venter, bedankt uh, voor het vertrouwen dat je me stelt. No? Nou, is wel in orde broek. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Doei. Toch bij. Doeg. Oh, jee. Ik stuur er helemaal niks in. Politiek, bah. Met een mannetjesmaakster, jezus. Voor de liberale partij... Jullie Verderen. begrijpen dat niet. Wij Bolsebroek zijn nou eenmaal tot het hogere geroepen. De politiek het hogere? Ja, Herman. Als minister-president Laurens-Jan Bolsebroek eenmaal in functie is... zul je eens wat beleven. Alleen dat panel zit me een beetje dwars. Ik moet me daar natuurlijk goed presenteren. Oh, als je me niet denkt dat ik je ga helpen. Je zoekt het maar fijn zelf uit. Ik ga je niet bijstaan in de misdaad. Jawel, gewoon. je gaat wel helpen. Al nee. weten wij dat het een dwaling is, we kennen LJ niet laten vallen. We gaan met hem oefenen als panel zijnde. Vanavond spelen we hier met z'n vieren een rollenspel. Zo heet zo'n toneelstukje tegenwoordig, toch? We voelen LJ stevig aan de tand... zodat het echte panel morgenochtend een zacht gekookt eikje voor hem is. Nee, Herman. Ik doe niet mee. Vertrouw op mij, gewoon. alles komt goed. Je bedoelt het... Uh... Precies. Nou, dat vind ik verdomd fideel van je, Herman. En dat terwijl je toch niet zo'n aanhanger van de liberale partij bent. Niet fanatiek, nee. Niet fanatiek. Wel ik te laat? Wel, nee, LJ, precies op tijd. Het is dus klokslag acht uur. Stiptijd is de deugd deprimus. Nou, jongens, opschieten. LJ, jij ja. hier bij de kast in deze stoel. Gewoon ja. Lex, Jullie in deze stoelen. Ja, en nee, jij, Herman. Ik, eh, ik blijf staan. Ik heb de leiding tenslotte. Klaar, LJ? Ja. Goed. Dames en heren deskundigen, ga je gang. Ja, LJ, ik wil wel beginnen. Ja, stop dan maar meteen ook. Dit is niet echt, jongens. Hm? Rollenspel. Rollenspel. Doe nou eens voor één keer wat ik je gezegd heb. Ja, sorry, Herman. Ik, ik begin dus opnieuw. Geachte afgevaardigde, ik heb begrepen dat u afkomstig bent uit de sociale advocatuur. Ik wil het dan in dit verband dus met u hebben over leegstand, speculatie en kraken. Ik neem aan dat u daar wel een mening over heeft. Herman, moet dit echt... Wat moet ik daar nou op zeggen? Wat je vindt, Aljé, wat je echt vindt. Daar kent er geen kwaad. Je bent door en door liberaal. Zeg dan maar wat je houtje je je ingeeft. Ja, Aljé, denk maar aan de, aan de Moonstraat. Dat is een zaak die je zelf gedaan hebt. Daarvan ken je alle ins en alle outs. Nou, vooruit er maar. Laat ik de geachte vragenstelsel dan antwoorden... met een voorbeeld uit de praktijk. In de stad waar ik vandaan kom... staat op de hoek van een gewone straat en een drukke verkeersader... een voormalig kantoorpand leeg. De buurt zou dat pand graag bestemd zien... voor woningen en kleinschalige bedrijfjes. Maar omdat het pand inmiddels elf keer van eigenaar is veranderd... waarvan vier keer op één dag... is de prijs inmiddels zo hoog geworden... dat er alleen nog maar dure kantoren... of onbetaalbare luxe appartementen in gevestigd kunnen worden. Het gaat hier even lekker herarmakken. Maar... Zelfs dat gebeurt niet. Nu, na 6,5 jaar, hebben de buurtbewoners zelf actie ondernomen en zijn er in dat pand 22 één- en tweepersoonshuishoudens gevestigd en acht ateliers. Deze bewoners hebben de huidige eigenaar een redelijke huur aangeboden, die echter is geweigerd. Nu vraag ik u: wie staat er hier in zijn recht? De reeks van eigenaren die stuk voor stuk tonnen verdiend hebben aan hun transacties? Uh, nee. De buurt, die eindelijk verlost is... van het levensgevaarlijke fikkistook in het lege gebouw? Uh, nee, nee. Of de 22 bewoners... die niet meer aan hoeven zien... dat een voortreffelijk bouwwerk staat te verbetonrotten... terwijl ze hun tijd verdoen in de wachtkamer van herhuisvesting? Ja. Mij dunkt de bewoners. Zo u wilt, de krakers waarvan ik de verdediging dan ook gaarne op mij heb genomen. Ik dank u. Koffie, Herman. Prachtig LJ, Dat is de liberale partij. Volgende vraag. Oh, ik uh, zou uh, de geachte afgevaardigde vooral met het oog op zijn liberale uitgangspunten... willen vragen naar zijn standpunt over homoseksualiteit. Hé, Lex. Vraag liever iets over de vrije ondernemer of zo. Rollerspel, jij. Neem die meneer Veenstra maar die vorige week hier was. Wat? Die man die van zijn stiefzoon moet tippelen op het Centraal Station. Ja, die is toch homo? Ja, en daarna wil ik het graag met de geachte afgevaardigden hebben over de onderdrukking van de vrouw als vrouw. En dan wil ik eventueel toespitsen op de abortuswet. Oh ja, dan, uh, dan wil ik nog wel wat weten over het thema leren leven met euthanasie. Heel goed, want dan zal ik het met de toekomstige premier nog even opnemen over de ontplooiingskansen en de resocialisatie van de kleine crimineel. Ja. Te nou ja, dan gaan we dan maar. Uh, eerst maar even de vraag van meneer Tichelaar over homoseksualiteit. Dan is er. Alsjeblieft, Lex Herman Koffie. Zo, gewoon. Lekker, hoor. Ik wil er wel even bij zeggen dat ik die koffie niet gezet heb omdat ik een vrouw ben. maar gewoon omdat het toevallig de eerste was van ja? Nee, nee natuurlijk, gewoon. Vanzelfsprekend. Prima, gewoon. Ik proef er niks van dat je eens vrouw hebt gezet. Weet iemand eigenlijk al hoe het met L.J. is afgelopen? Dat Vennel was toch gisterenmiddag? Nou, hij is gisteren niet meer op kantoor geweest. We weten dus nog niks van hem, niet, Herman? We weten alleen dat hij er goed voorbereid naartoe is gegaan. Dankzij jou, Herman. ere wie ere toekomt. Nou, jongens, als je niet eens meer op je vrienden mag rekenen, waar blijf je dan? Ga je weer voor ons zingen, Herman. Als je alles hebt verloren wat je op deze aarde bezat. Al je rijkdom is verdwenen, je naam is besmeurd en beklad. Je vrouw en je kind zijn onvindbaar, een lot dat je niet hebt verdiend. Wie help je dan om dat te dragen? Dat is er maar een moreel. Een vriend, een vriend is het mooiste, het grootste geschenk dat iemand ooit krijgt in zijn leven. Een vriend is het betere deel van jezelf. Een vriend is van alles de grotere helft. Een vriend is er ook als er niemand meer is. Een vriend is de hoofdprijs van iedere quiz. Een vriend is die ene die grootste man Die ondanks jou om je blijft geven. Als je niemand kan vertrouwen, geen mens die nog iets voor je doet. Als ze niet meer van je houden, verlies je tenslotte de moed. Dan komt er een punt in je leven waarop je wel uit bent gediend. Wie help je dan weer op je poten? Dat is een marijn. Een vriend, een vriend is het mooiste, het grootste geschenk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 Die ondanks jou om je, ja, ondanks jou om je... Die ondanks jou om je, blijft geven. Dag allemaal. Koffie. Kom op, LJ, vertellen. We barsten allemaal van de nieuwsgierigheid. Daarover vertellen? Niet zo flauw, LJ. Hoe ging het met de panel? Dan moeten we je feliciteren met je kandidaatstelling. Oh, die test. Nou, die ging prima. Kan niet anders zeggen. Uh, hoe vonden ze je standpunten? Niet niets op aan te merken. Fatsoenlijk, liberaal, modern. Dus je wordt kamerlid? Nee. Nee? Ho Hoezo nee? Gewoon nee. Die mensen vonden het wel mooie standpunten, maar zeiden ze... ze waren tenminste niet zo stom om die standpunten ook naar buiten te brengen. In het openbaar. Begrijp ik het goed dat ze het er wel mee eens zijn... maar dat ze dat liever niet hardop zeggen? <tus> Jij bent beter geschikt voor de politiek dan ik, Gon. Uh -huh. Want zo is het. Alleen had ik er bijna twee uur voor nodig om dat te begrijpen. Wat nou wel jij? Ach, het einde van een fraaie carrière in de liberale partij. Dus je blijft gewoon bij ons werken? Even nederig als altijd, ja. Herman, een kop koffie voor de oud-premier. Advocatencollectief Bloemenbuurt met meester De Zwaan. Mm, momentje graag. Voor jou, Lex. Ene Josje... Ja, met Lex. Nee, ik uh, dacht gewoon thuis te blijven vanavond. Bij jou dus. En uh, tot hoe laat is dat? Oh, Nee, nee, niks. Uh, nou, natuurlijk wil ik punneke in bed stoppen, ja. Ja, ik uh, ook van jou. Tenminste, dat geloof ik. Uh, ja, uh, dag, uh, Josje. Dag. U luistert in de nacht van het goede leven naar het hoorspel Het Collectief, de radioversie van de tv-comedy Drie Recht, één Averrecht uit 1987. Vannacht de laatste twee afleveringen uit de serie van 6. De voorlaatste hebben we zojuist gehoord. Nu is het tijd voor de allerlaatste aflevering van het collectief. Oei, man, zegt die nou toch eerst eens wie u hey, je wordt me niet belazeren. Wat kan ik al letter weten? Kijk eens, hier een kop koffie. En nou vertellen. Wat heeft Herman dan gedaan? Nou, Herman, dat toch even niet is. Uh, had je laatst niet iets wat je met Hanneke wilde bespreken? Ik meen me dat te herinneren? Met welke suiker! Het is en... slecht wat we doen, Harry. Die schilderijtjes kunnen wel aan, zijn van die mensen. Herman doet toch alleen de meer eenvoudige werkzaamheden? U hoort onder andere de stemmen van Hattie Heiting, Marnix Kappers, Piet Kamerman en Anne Buurma... in de comedy Het Collectief, geschreven door Jack Gadella en Ton de Vrede. Techniek, Peer Gertenbach en Ferry van Nimwegen. Muziek, Henny Vrienden, regie, Jan Kea. Vandaag de zesde aflevering Eens en Lief... Hé, hey, Gon. Mm -hmm. Gon, heb jij nog iets gehoord van die klachtencommissie? Over die man die een rakenklap van een agent had gehad? Ja. Nee. Die agent had gewoon gelijk. Nou, Elwija, daar gaat de rechter over. Nou, laat ik het dan zo formuleren, geachte confrère. De verdachte heeft gehandeld uit zelfverdediging, subsidiair noodweer, subsidiair noodweer, excess. In gewone mensentaal, hem werd het bloed onder de nagels vandaan getreiterd. En toen gaf hij een half uur later dan de gemiddelde burger eindelijk een zeer terechte tik. Waar is Herman eigenlijk? Oh, jij die agent is onze cliënt helemaal niet. Wij staan voor de andere partij. Nou wij. Jij misschien. En waar Herman is, weet Herman alleen. En zelfs dat is niet eens zeker. Laat Tiggelaar maar even. Advocatencollectief Bloemenbuurt met meester Tiggelaar. Oh hallo Hanneke, met Lex hier. Uh, jij wilt uh, Herman zeker even. Oh, met ons ook. Oh, eh, uh, Gon, uh, Elie, ik heb uh, Hanneke hier. Of ze in de loop van de ochtend even langs kan komen... om tussentijd met ons te evalueren over de resocialisatie van Herman. Uh, Hanneke, dat zeg ik toch goed zo, hè? Ja, ogenblikje. Kan dat niet een andere keer? Doe me nou lol, zeg. Eh, uh, uh, ja hoor, dat uh, kan. Uh, nee hoor, wel nee. Uh, ik doe de reclassering graag een plezier. Wie weet hoe hard ik jullie nog eens nodig heb. <laughs> wat? Oh. Nou, uh, zeg dat maar niet te snel. Ik uh, loop al twee weken rond met regelrechte moordplannen. Nee, op ene punneke. Ja, dat is... Oh, uh, uh, dag. Tot straks. Nou, lekker handig. De reclassering komt langs om onze pupil te bespreken. En waar is meneer? Nergens. O, oh, jee. Er wordt gebeld. Er wordt gebeld? Ja, er wordt gebeld, ja. Morgen. Ja, wat kunnen we voor u doen? Is dit hier, o, die advocaat en waar de tiller werkt? Ik weet niet wie u bedoelt, want ik weet ook niet eens wie u bent. Afzij, op Tuiken-Buiten. Op er zitten niet niet te balazeren. Wat kan ik dan net een Ik moet gewoon de tiller hebben. Waar is die? je man, zegt u nou toch eens wie u heet? Ik ben Harry. Voor jou dus meneer Harry, snotneus. Herman, waar zit je vader, Luip het. Ik heb toch de indruk dat meneer een relatie is van onze Herman. Uh, wilt u misschien een kopje koffie, meneer Harry? Graag, wijfie. Werk jij ook hier voor die twee mafketels? Sterker nog, ik ben zelf ook zo'n uh, ketel. Ja, en Herman is er niet. Ja, daar zwijnt hij. want als ik hem in mijn poten krijg, maak ik een bouwpakket van hem. Kijk eens, hier een kop koffie. En nou vertellen, wat uh, heeft Herman dan gedaan? Die vuile tenteneus heeft me voor bafje aangezet. Ik had wel verschrikken kunnen gaan. U heeft toch hoop ik onze Herman niks strafbaars laten doen? Hm? Als we niet gepakt worden, niet, nee. Luister hier, meester. Ik spreek met de tiller af dat hij me eventjes helpt met de klusje. Kleinigheidje, geitje, zo gezegd. Hij hoeft alleen nog de auto te rijden... om met mij een paar knappe schilderijtjes weg te brengen. Ik sta buiten op de stoep waar iedereen me kan zien. Met die keringen, niet te tillen. Zulke zware lijsten zitten er omheen. Wat? Herman pleiten, auto pleiten. Zeg, uh, Harry, dus toen heb je ze maar weer teruggehangen... Uh, Zien ik zo bleek? Ik had toch langer een lange koper voor die prenten. Ik heb er een tiendelige breuk lopen slepen. Ja, God, er wordt gebeld. Inderdaad. Ik ga wel leven. Oh, hallo allemaal. Oh, ik zie dat jullie nog een cliënt hebben. Uh, nee, ik geloof niet dat meneer nog juridisch advies van ons nodig heeft. Uh, hij kwam eigenlijk meer voor Herman. Oh, is onze Herman er niet? Eh, uh, uh, Herman is even zijn auto uh, wegzitten. En ik ga hier niet weg voordat hij er is. Dag Lex, kun je niet even langs die garage om te kijken of je Herman een lift terug moet geven? Nou, ik heb vandaag helemaal geen auto. Gut, Lex, dat zijn toch details. Niet zo zeuren. Nee. Uh, koffie, Hanneke? Mm -hmm. Blijf aan de gang. Uh, dag, Lex. Dag. Oh, Laurens-Jan, wil je even met meneer Harry meelopen om, een, om een, het klachtenbureau te wijzen? Klachtenbureau? Wat klachtenbureau? Ja. Ik moet Herman hebben! Ja, dat leg ik u onderweg wel even uit, hè? Ja. Ik zeg, luister even goed. goed. Nou, Herman, dat toch even niet is. Uh, had jij laatst niet iets wat je met Hanneke wilde bespreken? Ik meen me dat te herinneren. Huh? Oh, oh ja, Hanneke, kunnen wij eens praten over de achterstelling van de vrouw bij het resocialiseren? Oh, wat fantastisch, Gon, dat jij dat ook vindt. Mm -hmm. Ik had de laatste tijd echt het gevoel dat ik de enige was die dat was opgevallen. Ach, nee, ben je gek, zeg, dat vind ik al jaren. Laten we er even over praten in een minder vrouwvijandige omgeving. Wat dacht je van het vrouwencafé hier verderop? Zeg Gon, how about Herman? That's up to you. LJ, vraag jij even als Herman er is of hij op ons wacht, wil je? Natuurlijk, ja, tuurlijk. Nou, kom op, halen. Hallo, een tip van Omari wijfies. Ga maar meteen door naar het ziekenhuis, want over een uurtje legt Herman uit het infuus op de intensive care. Eerwoord! 100 Intensive care? Hoe bedoelt u dat? Ach, meneer Harry, maakt zich een beetje zorgen. Herman is nog wel eens onvoorzichtig achter het stuur. Hij wil nog wel eens te hard wegrijden. Ik was zorgen maken. Als ik die Herman was, die vrouw op wetsluipen... Ja, ja, gaat u nou maar mee naar dat klachtenbureau, hè? Ja, gewoon, doe maar rustig aan, hè? Veel plezier met de dames, dames. Niemand. Kom maar binnen. Ik kan er echt niks aan doen, Liks. Mijn zenuwen kennen er niet meer tegen. Ik heb het gehad, jongen. Ik werd echt bloedzenuwachtig in die auto. Het is de leeftijd, Herman. En onze goede invloed. Je zult het onder ogen moeten zien. Je dreigt het rechte pad op te raken. Alsof het haar leuk is. Oh, geef ik je nog gelijk ook, Herman. Het rechte pad is moeilijk te begaan. Smalle weg. Is moeilijk te belopen Er komt al gauw een in ingeslopen Hoe moet je die bekoring dan weerstaan? Het rechte pad is echt geen autobaan wow. Een misstap is gemakkelijk begaan De mens is zwak, dat valt niet te ontkennen de mens staat dikwijls aan verleiding bloot. De mens is zwak, daarom, moet die maar aan wennen. En naast de weg ligt levensgroot te groot. Het rechte pad is moeilijk te begaan. Die smalle weg is moeilijk te belopen. Er komt al gauw een in ingeslopen. Hoe moet je die bekoring dan weerstaan? Het rechte is echt geen autobahn. autobahn. Een misstap is dus gemakkelijk begaan. De mens is slecht, dat hoort je soms beweren. De mens is dikwijls tot het kwaterij. De mens is slecht, dat valt niet te negeren. Dus is de vraag hoe je het beter krijgt hey, hey. Het rechte pad is moeilijk te begaan hey, hey. Die smalle weg is moeilijk te belopen Er komt al gauw een bochtje ingeslopen Hoe moet je die bekoering dan staan? Het rechte pad is echt geen autobaan Autobaan een misstap is gemakkelijk begaan. Oh jee! Het rechte het is echt geen autobaan. Juist, ja! Jou moet ik hebben over het laatste geintje wat je me hebt geplikt. Oh, uh, oh jee! Het uh, is meneer Harry, die uh, komt voor jou. Harry, Har, was je in de buurt? Nou, me vast. Ik ben een ongeluk aan het Kunnen We willen er niet over praten. Ha, je buiten, Lex. Harry is niet zo praten. Wat was je vuil, Lafbek? De zenuwen gekregen, hè? Je kan het niet meer zeker, hè? Gaaf nou even niet zo door, maar moet Blijf, je ophouden. Je moet had ik soms keus. Ik moest wel draven, want de auto was weg. Met een tiller die het op zijn zenuwen had gekregen. Je bent oud voor dit vak, Herman. Afgeschreven, ja, overheid. Ik het niet haar, maar terwijl ik ze zat te wachten, wist ik een ene dat het niet in orde was wat we deden. Ik kan het niet meer met mijn geweten overeenstemming brengen, haar. Bravo, Herman. Ver Vergloeiend! Moet je dan helpen. Met, met, met, met melk en suiker. Het manier. is slecht wat we doen, Harry. Die schilderijtjes kunnen wel aandenken zijn van die mensen. Die ze van iemand georven hebben, waar ze heel gek op waren. En die nou dood is... Meisjes heren, een kopje, kop. Houd je kop, enkel. Zie je het voorjaar? Zo'n klein, bleek meisje, 11, 12 jaar, net ziek geweest. Die elke avond bij het avondgebed nog even knielt voor het schilderij van haar moeder. De moeder is vorig jaar doodgegaan in de tering. En vanavond nee, tering. zit dat kleine meisje tegen een lichte plek op het behang te bieden. ...omdat twee criminelen van middelbare leeftijd haar moeder verpatst hebben voor hun ontuchtigen genoeg is. Weer een abbe niet het Hier, pakken we. Heren, heren. als je dat maar uit je hand. Oh. Hier wordt duidelijk gevochten. En van jou had ik het helemaal niet gedacht, Lex. Een pacifist die op de vuist gaat. Nou, de theorie is weer mooier dan de praktijk, zullen we maar denken. LJ, ik heb hier helemaal niks mee te maken. Gooi dat beest eruit, alsjeblieft. Wie? Herman? Het is al over, LJ. Rustig. Nee, het is helemaal niet over. En ik ram de hele ratje in elkaar. Als een... Oh, nee, daar komt niets van in. Daar zijn we niet op ingericht. Uh, Hoe bedoel u? Uh, Laten we maar even dat café verderop uh, verder oplopen. Daar zijn ze het gewend dat de boel in elkaar uh, gaat. Ja, en daar rammen ze terug ook. Niet zo dragen, Lex. Op naar het café, heren. Eerste rondjes van mij. Tweede van mij. Het derde ook Harry. Zo. Ach, nu zal Herman er wel zijn. Ik zie hem anders nog niet. Oh, hallo, Lex. Dag. En Lex. Uh, ja, dat is nou jammer. Uh, Herman was net hier, maar nu is hij met LJ mee. En die meneer Harry? Uh, ja, die was er ook nog. En Harry en Herman hebben elkaar gesproken? Dat mag je wel zeggen, ja. Die spreken nog steeds. En uh, daarom is LJ maar even mee, ja. Oh. Ja, zo zit het. Het is eigenlijk mm -hmm. doodsimpel. Ik snap er anders helemaal niks van. Oh. oh. Maar dat ligt aan Lex, of? want ik snap het wel. Maar ik ken Lex natuurlijk ook wat langer. Nou, en jij hebt ook uh, juridische scholing, hè? Mm -hmm. dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Ja. En wanneer komt Herman nou terug? Want dit gaat op deze manier wel erg veel tijd kosten. Nou, dat is niet zo gemakkelijk te zeggen. Die juridische dingetjes die kunnen nog wel eens wat tijd in beslag nemen. Hè? Maar Herman doet toch alleen de meer eenvoudige werkzaamheden? Nou, nou nee, dat moet je niet zeggen. Ik zou op het ogenblik niet graag met hem ruilen. Nee, dat zie je verkeerd, Haneke. Herman heeft hier wel degelijk een eigen specialisme ontwikkeld. Ja, meer in de contactuele sfeer. Je zou hem een soort van praktijkdeskundige kunnen noemen. Oh ja, zoals sommige politiebureaus een mevrouw voor incest hebben... die dat vroeger zelf heeft meegemaakt. Ja, ja, ja. ja, ja. Zoiets, ja. ja Herman die functioneert voornamelijk in zaken waar die. Eh specifieke kennis in heeft. Waar is hij dan nu? Uh, die kennis aan het opfrissen, uh, geloof ik. Ja, je moet het bijhouden, hè. Dat zouden wij eigenlijk ook meer moeten doen, hè. Goed? Ik vind het vervelend om te moeten zeggen, maar het komt me heel slecht uit. Tja. Tja. Tja. Hé, hey, Hanneke. Nou, wat maagd. Weer met betrouwen. Me nou, Elie, daar overval je me een beetje mee. Overval? Wie, Elie? Nee, hoor. LJ is niet het type voor een overval. Maar hij zou misschien de auto kunnen rijden bij een klein inbraak. Misschien, hoezo misschien? Dat kan ik heel goed. Dat zei Harry zelf. LJ gedragertje. je. Ja. met een aanfluiting. Ja. Er worden ah. helemaal geen auto's gereden. Oh, nee. Onder invloed zeker niet. Als je oh. maar niet denkt dat ik je verdedig. Maar uh, ik heb het wel min of meer beloofd aan Harry, hoor. Ik zou rijden en dan oh, zou dan hij... Waar komen jullie in zijn hemelsnaam vandaan? Uit het café, natuurlijk. LJ. Oh, Gaat het wel vaker zo? Ik wil je nu graag even spreken, Herman. Nu. LJ. Oh, jee. Omgast. Sorry als ik de indruk wek van onbekwaam te zijn, geachte confrères. Maar het betreft hier uiteraard een volstrekt juridische kwestie. Niet waar, Herman? Volstrekt! Zeg, Herman, zou je dit even willen uitleggen? Ja, kijk, het zit zo. Harry! Een uh, cliënt van ons? Deze Harry dus, ja. Een eenvoudige ziel. Ploetende handelaar die veel tegenslag heeft gekend in zijn leven, zat. Harry! Het zat aan de Genever. Het zit in de Genever. Dat klinkt allemaal erg verdacht. Precies, hoe weet jij dat? Hij ja, werd verdacht. Het is, is schande! Oh ja? ja, hij werd verdacht van diverse oplichting. Hij zou een Partij schadelijke Genever verkocht hebben. Maar dat hebben wij tot op de bodem uitgezocht! Eén? Het is niet van waar, het is prima je nemen, dat moesten iedereen toegeven. Dus wat denk je, Wat alle aanklachten werden ter plekke weer ingetrokken. Het recht heeft gezeggevierd. Inderdaad, het recht heeft gezeggevierd. Blijf het allemaal heel raar vinden hoor, maar goed, jullie schijnen het wel met Herman te kunnen vinden. Ja. Ik ja. ja. ben bang dat ik een prettige mededeling voor je heb. Herman, we kunnen terugzien op een geslaagde proefperiode reden waarom wij besloten hebben, in gevolg rezo artikel 3 sub B dat je hier nog zes maanden mag blijven. Gefeliciteerd. Hanneke, dat had je niet moeten doen. Hanneke! Nee, die indruk heb ik inmiddels zelf ook. Sorry, ik moet absoluut weg. Ik kom volgende maand alweer eens langs. Uh, uh, kun je dan misschien uh, van tevoren afspreken? Het is hier vaak heel erg druk. Ja, ik bel wel even, tenzij ik nog op een andere manier met een of meer van jullie in aanraking kom. Oh, leuk! Als dat zo ik uh, uh, Dag Hanneke. Uh, dag dag Hanneke. Hanneke. Hanneke. Nou, daar zijn jullie goed mee weggekomen. Zijn hm. LJP nou helemaal gek geworden? Het spijt me echt gewoon, maar... Uh... LJ kon er niks aan doen. Sterker nog, hij heeft me vandaag het leven gered. Oh, in het leven is het mooiste dat een mens heeft. Het zal niet meer gebeuren, Gon. Maar ik zat in een uitzichtloze noodsituatie. En waar kan je dan beter terecht dan bij de sociale advocatuur? Dat is me het hart gegeven. Wanneer je je baan of je huis nooit verliest... en je er aardig mee zitten... dan heb je geen werk... Heb je geen geld, geen plekje meer om rustig te pitten. Wanneer je beroofd wordt van geld of van eer. Wanneer men je slaat of men bijt je een keer. Maar is goede raad dan niet duur met de sociale, met de sociale advocatuur. Wanneer je relatie in vechten ontgaat, het bloed valt als niet meer te stelpen. Wanneer wordt gejat wat je braaf hebt gespaard, wie kan je dan altijd nog helpen? Wanneer je verklocht wordt door man of de vriend, wanneer je met stelen je kossie verdient. En de sociale advocatie Wanneer je je rechten of dichten niet weet Wanneer er iets is met contracten Wanneer je gewoon een bekeuring vergeet Wie heeft dan de beste contacten? Wanneer je alleen bent en niemand je steunt Wanneer je geen mens hebt, op wie je dan leunt. Waar is goed de raad dan die duur? Bij de Sociale. Bij de Sociale. Bij de Sociale. Ja, dat hebben de vruchten van bakken. Ja, dat is echt geen slag ja, als je toch gaat neem dan even een woord ja, mee, mee. Ja. Ja. Oh, is een slag geworden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En met aflevering 5 en 6 nemen we afscheid van het collectief. Het uh, complete hoorspel uh, over het advocatencollectief, het collectief. De radioversie van Drie Recht, één Averrecht, de comedy uit 1987. Tijd voor uh, live muziek opgenomen in de afscheidstournee van Adres Onbekend... in hun laatste uitzendingen op Radio 2. Uh, straks Frank Boeien, die live speelt bij Adres Onbekend. Maar eerst, heel bijzonder is dat, Lady Smith Black Mambazo.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 Sing, homeless, homeless. We moonlight sleep. We wanna midnight We homeless, we're homeless. We moonlight sleep. We wanna midnight leave. And we are homeless. We are homeless. We moonlight sleeping on a midnight we are homeless. We are homeless. We Moonlight sleeping on a midnight makaza, Strong wind. Strong wind. strong wind strong wind destroy our homes Many dead to strong wind Strong wind The strong wind. Many dead tonight you could pay And we are homeless homeless are homeless Som Som um -oh. moonlight moonlight sleeping on a midnight we lake are We are homeless Homeless We -oh. Moonlight sleeping on a midnight lake homeless. We, we homeless we homeless We moonlight sleeping <laughs> on a midnight lake Somebody say hee <coughs> <me. coughs> somebody say somebody say somebody cries why why, why. somebody say somebody say somebody say somebody cries somebody cry, why somebody say to my Little mano, little man, little man, little man, little man, little man, little man, little mano. little man, little man, little man, little man, little man, little man, little man, little man, little man, Somebody say somebody cry why why why somebody say yeah yeah yeah somebody sing why why why somebody say yeah yeah yeah somebody sing why why why somebody say somebody cry why why why kuluman kuluman Kulomanses en Zinjaan. Maja. Tjabula was het. Jo. Wo. Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende.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 Overal zag ik zwart, terwijl het wit had moeten zijn. En ik het terug, naar wat een goede tijd leek te zijn. Maar schijnbedriet, ik wist het even niet. Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. En alles in mijn zegt ja. Als ik jou daar zo mooi zie staan. En alles in mijn een beetje warmte in. Ik Goeie live in Adres Onbekend. Koud in mijn hart van het album Wilde Bloemen. Daar staat het origineel op. Begin mei was Randy Newman te gast in een legendarisch live... bij Mark Stakenburg op Radio 2. Hij gaf een kort exclusief optreden... en beantwoordde vragen van uitverkoren luisteraars... die erbij aanwezig mochten zijn. Heel veel ingezonde vragen gingen tot mijn verbazing... over Newman's hit Short People... Waarvan je toch zou verwachten dat met de tekst Short People Got No Reason To Live alleen zuigelingen de ironie ontgaat. En er zijn zelfs baby's met een hoge Abhar score die het al helemaal begrijpen. Er kwamen ook vele andere vragen aan bod gelukkig. Op de vraag of zijn songs autobiografisch zijn antwoordde Newman ontkennend. Otherwise I would be in an institution. Geweldig bij stem was hij niet, maar mooi is het bij Randy Newman al gauw. Luister mee naar zijn uitvoering tijdens dat concert van Sail Away.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 Just a sweet watermelon in the book we take. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard little walk, sail away with me. Sail away. Sail away. We will cross. The mighty ocean in the Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston Bay. Every man is free To take care of his home and his family to Be as happy as a monkey in a monkey tree Y'all gonna be an American Sail away Sail away cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away, sail away. We will cross the mighty Live in de Smet, de studio's Randy Newman met uh, Sail Away. En straks live in de nacht van het Goede Leven studio, The Hype. Want ze staan hier al opgesteld en uh, ze zijn uh, druk bezig met inspelen. Straks na vijf in het laatste uur gaat het los. Van het laatste studioalbum van Toto uit 2006 eerst Simple Life. Simple Life van Toto. Tot slot van dit uur, Prefab Sprout, Cowboy Dreams. Tot straks live met The Hype.